Camera-systeem in je bedrijf. Ja, natuurlijk. Als ja. je binnenkomt, check je in, ga je camera Ja, je kan ah. echt alles controleren. En dat is ideaal, want vertrouwen hebben we niet meer in de mensheid. Alleen in techniek. En papierwerk. Ja. Ah. Dus, nou. Welkom in de toekomst, 2014. Ja. Nou ja, voor alle luisteraars, jullie kunnen ons dus zien op camera. Ja. Als ja. je intuit in op www.zfmzandvoort.nl En dan kunnen we even, we zwaaien even. Hallo, Hallo. Good morning. O onze, onze baas kijkt ook elke keer mee. En elke keer als we iets fout doen, dan krijgen we, krijgen we een mailtje. Ja, dat weet ik. Zullen we daar maar niet over praten. Hé, hey, twee mannen met, hey, met politiek... De nieuwe zinger van Customs, Customs komt uit uh, België. De nieuwe zinger die heet Hall in the Markets.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 De leerlingen van de VWO-eindexamenklas van de Iben-Galdoenschool in Rotterdam stonden boven de wet en konden er een potje van maken. Dat schrijft het AD op basis van nieuwe documenten uit het strafdossier. Daaruit blijkt dat de leerlingen hoe dan ook moesten slagen om de naam van de school hoog te houden. Ze mochten spieken en onderhandelen over behaalde resultaten. Leraren werden onder druk gezet of, als ze niet meededen, beschuldigd van racisme. Elf leerlingen staan maandag terecht voor de examendiefstal van afgelopen zomer. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn opnieuw rellen uitgebroken... nadat president Janukovic gisteren toezeggingen had gedaan. Maar die gaan volgens de demonstranten niet ver genoeg. Ze eisen het vertrek van de president. Een paar uur na het bekend worden van de toezeggingen van Janukovic gooiden demonstranten met benzinebommen, stenen en vuurwerk naar de oproerpolitie. De politie schoot terug met traangas en rubberkogels. De gevechten zijn tot vanochtend doorgegaan. Nu lijkt het rustiger in de stad. Het bestuur van zorgorganisatie Mea Vita komt in juni voor de rechter. Dat heeft de ondernemingskamer van de rechtbank in Amsterdam bepaald. Mea Vita ging in 2009 failliet met de schuld van 48 miljoen euro. Het onderzoek in opdracht van de ondernemingskamer blijkt dat er sprake was van falend beleid. Zo'n 100.000 cliënten en 20.000 werknemers werden de dupe van het faillissement. Volgens Afwa Cabo FNV moet dit debakel voor eens en altijd duidelijk maken dat falende bestuurders en toezichthouders niet zomaar mogen wegkomen met wanbeleid. De registratielast in de zorg is de afgelopen jaren doorgeschoten. Er moet zoveel administratie worden gedaan dat de patiëntenzorg eronder leidt, vindt ruim 90% van de verpleegkundigen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS, samen met de Beroepsvereniging van Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland. Sommige verpleegkundigen zijn meer dan drie uur per dag bezig met administratie. Het weer wisselend bewolkt en droog. Het wordt nul graden in Groningen, tot vijf in het zuiden. Vanavond vanuit het westen regen. In het noordoosten kans op sneeuwbuien. Langs de westkust kans op storm en zware windstoten. Morgen opnieuw regen en in het noorden sneeuw. Dit was het. Dit is Bakker van de ANWB.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 Dus snel naar Slinger Optiek. Optiek Slinger kunt u vinden aan de Grote Krocht in Zandvoort. Optiek Slinger. Emotion by esprit.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 Zandvoort. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu Toebak Leeft. Fijne vrienden in Zandvoort, goedemorgen. Dit is Toebak Leeft met Jolande, Wilco en Marcus. Het wordt met het uur groter pijn op hier. Hey, het gaat nergens heen, het komt nergens vandaan, er gebeurt niks. Goedemorgen. John Newman en Chilling. En de zaterdagmorgen werd er van dit het radioprogramma. Het is 25 januari 2014. Dat Altijd even leuk om terug te kijken. Wat er nou 25 januari 2000 of weet ik veel lang geleden allemaal is gebeurd. Kleine greep daaruit. Jolande? Ja. Nou. nou in 1971. Idi Amin, die, jullie allemaal vast bekend, die zegt via een koep. Milton Oboto af en wordt president van Oeganda. En dat noemen we, we toen ook het jaar van de krokodil... dat hij aan de macht was, weet je oh, Oké, okay. krokodil is daar ook geen drugs van. Ook in 1971 was Charles Manson veroordeeld... omdat hij namelijk uh, had een of andere secte opgezet... Uh, vrouw die hem volgde, blind. En op een gegeven moment had hij gezegd van... je moet mensen vermoorden. En uiteindelijk werden er mensen vermoord. Verschillende mensen, onder andere ook uh, Tate. Dat was de, de vrouw van uh, Roman Polanski. Die was zwanger, acht maanden zwanger. Die is echt op gruwelijke wijze vermoord. En uiteindelijk, uh, hij was er niet bij aanwezig... maar hij heeft wel aangezet tot die moorden. En hij is uiteindelijk uh, veroordeeld voor levenslang. Eerst doodstraf, later levenslang. En uh, regelmatig komt hij weer in, in, in het nieuws. Uh, volgens mij tien jaar geleden kwam hij in het nieuws. Toen had hij een hakenkruis op zijn voorhoofd gekrast... En pas later probeerde hij nog weer uh, vrij te komen. Dat lukte gelukkig niet, hij zit nog gelukkig vast. En in 1995 uh, veroorzaakte Rusland bijna de Derde Wereldoorlog. Omdat uh, een Noorse wetenschappelijke raket werd gelanceerd. De Russen zagen deze aan uh, voor een uh, kernaanval. En uh, wilden die beantwoorden met een terugaanval. Ja. Gelukkig is die nooit uitgevoerd. Oké. Okay. Nog meer wat we denken Nou, Dat de richten we er even aan. Je hebt ook nog wat weerdingetjes, maar ja? ik, ik zag ook nog wat anders. En dat was uh, dat. Uh, wat was dat nou? Ja, wat een goedkeuring was... van het gezelschap van het goddelijke woord op paus Leo XIII in <laughs> 1901. Uh, het gezelschap van het goddelijke woord. Ja, wat is dat? Dat is uh, een congregatie van missionarissen en zo. Oké. Okay. Die werden in 1875 opgericht en zo. En dat is een van de, die werkte aan de missie en zo. Maar ja. dat heeft de, de, het gezelschap van het goddelijke worden. Dat ja, dat spreek wat wat verbeelding. Ja. En ja, nog, okay. twee, nog twee beetje regionale dingen. Ja? In 2005 werd in Haarlem op deze dag het Dolhuis geopend. Uh, het Museum voor de Psychiatrie. Oh ja, het en, Dolhuis. En um, in 2010 ging HFC Haarlem uh, no? failliet. Oh. Oké. Okay. En, en ik heb nog een wetenschappelijk ja? feitje. Dus voor de mensen. Het is dus even een breinkraker daarna. Dat het 48ste. Dat is dit jaar. Of vorig jaar. Dus één jaar uh, geleden. Het 48ste. Mersenne. Priemgetal wordt ontdekt door Curtis Cooper. En dat is uh, een priemgetal. Weet je wat een priemgetal is? Ja, dat ja, kan dat je weten. weer door zoveel. Alleen dingen, door zichzelf delen. Door zichzelf delen. Dat, dat was het ja. Ja. Maar dat, er is een, een Mersenne is een persoon. Die heeft dan ontdekt dat een priemgetal. zit dan een of andere formule aan van MN. Is 2n-1. Dus nou, ja, ga het en... maar even opzoeken. Mersenne Primgetal, want het duurt veel te lang. Oh. Ik, ik, had hem, ik had hem net ontdekt. Yeah? En toen wilde ik hem eigenlijk uitbrengen. Ja, en toen hoorde ik al dat iemand anders hem net ook had Dus dat oh, is een ja. beetje jammer. Maar. Ja, dat ja. Ja. ja, een jaar geleden. Nou, misschien kan je het 49e Mersenne Primgetal uh, wel ja, bedenken. Ja, ik, ik ben er druk mee bezig. Maar ja, oh. ik zal wel weer iemand anders Oh, wiskundige wonder. Ja, ja. ja. <laughs> <laughs> ik snap het allemaal wel. Ik, vind, ik wil even terugkomen op uh, uh, Charles Mensen. Door welke plaat was je nou ook weer geïnspireerd? Dat spreekt mensen altijd verbinding. Welke uh, plaat Mozart. was het nee, nee, op je? Nee, uh, je ja? Ja? Ja? Bach. Wie weet iemand het? Nee, niet met die grote lippen. Dat de Rolling Stones iets of zo. Nou, komt in de buurt. Ja, hè? Nee, het waren de Beatles. Oh. En de Beatles, die hadden toch van die surfer plaatjes. Nou, nee, de White Album was je helemaal nog geoptioneerd. En er was één nummer erop te vinden. Dat heette Helter Skelter. Ja, ja. Helter Skelter, inderdaad. En daar was je gek van. Helter Skelter ging gewoon over de kermis. Maar hij maakte er iets anders van. De einde van de wereld. Even een fragment daarvan. Nou, hey, do ja, het klinkt wel heftig, dit, hè? Ja het, ja, het klinkt wel een, een beetje modo. Ja. Nou, het was niet modo. Het was een beetje provisorisch stereo. Maar... Kijk, als je al een beetje stem in je hoofd hebt... kan ik me voorstellen dat ze, dat ze wel meer worden. Het is echt een aanrader om eens een keer de witte uh, LP van de Beatles erbij te pakken. Want dat is zo ontzettend grappig. Er zit van alles in. Oké, okay, wij blijven draaien tot de grote hit voor John the Giant. Ik heb hem vorige week gekocht. Is hij vandaag gratis op... Uh, iTunes te downloaden. Maar jij hebt wel ze geholpen. Ik heb ze geholpen, groot worden En dat doe ik graag, want ze is goed. Het hele album is fantastisch. Jong the Giant, It's About Time. Weinig platen die ik helemaal plat draai. Gewoon in mijn auto, op mijn werk ook. Ik heb zelfs een paar cliënten die zijn er helemaal gek van deze plaat. Nee, nee. Sorry, ik werk met heb gehandicapten. Nee. Oh, dat verklaart wel waarom ze gek zijn. Ja, dat je grap wilde ik nou niet maken. Ik heb wel zoiets van, Eén, ik begeleid één meisje in een rolstoel, kan bijna niets, maar spreekt heel erg met een gezicht. En elke keer als ik deze plaat opzet, dan krijg ik een hele groe, grote glimlach. Gewoon dat, dat kracht wat er is in deze plaat, het is, het is fantastisch gewoon. Het is echt... Maar misschien vindt ze het dus wel vreselijk, alleen kan ze dat niet uiten. Nee, nee, ik ken dat heel goed. Hou op hè, ik weet precies wat het in de romp gaat. Ik voel dat zo goed aan, ik ben een hele goede werker, een hele goede groepsleider. Um, ja. doe, doe je het nou al vrijwillig? Bijna, bijna. Ik word dus ook bijna ontslagen. Dan krijg ik een uitkering. Met behoud van een uitkering moet ik dan vrijwilligerswerk doen. Dus kan ik op mezelf een plek blijven. Dan kan ik vrijwilligerswerk gaan doen. Ja, ik ben er klaar voor. Hoor. Als ik gewoon die uitkering maar wel krijg, natuurlijk. Ze dus kunnen je ook gewoon minder uitbetalen. Dat is makkelijk. Uh, dat gaat sowieso gebeuren, ben ik bang. Het is, uh, uh, in de zorg best leuk. Maar pas geleden kreeg ik weer wat nieuwe vrijwilligers. Die zegt van... Ja, ik wil eens wat, wat anders gaan doen met mijn leven. Ik heb denk Ja, ik wil wel eigenlijk met verstandig gehandicapt gaan werken. Dat lijkt me iets moois. Ik zeg, nou, uh, je bedoelt gewoon maar... dat je wil werken. Ik vrijwillig is leuk, maar. Uh, ga het niet als werk zien. Het is geen goede carrière move. Want de hele vrijwillige uh, sociale sector wordt straks gewoon hobby. Ja, maar ik denk dat... Je kan dat, dat soort werk gewoon niet doen. Zo, niet iedereen kan het zomaar doen. Nee, nou, je moet een, ged een, uh, een goed gedrag... Uh, uh, een rijke vrouw trouwen gewoon. Sorry? Ver? Een rijke vrouw trouwen, dan ben je er ook. Nee, gold, nee, dikker. Nee. nee. <laughs> het leven gaat om beweging. En zorg dat je een leuke beweging vindt... waar je ook nog geld mee kan genereren, zeg ik. En het liefst een beetje veel. Eh... Uh, Nee, we zijn nu in 2014. Gewoon genoeg om we gaan, van te leven. We gaan samen met, alles gaan we samen delen. We hoeven niet alles meer te bezetten, maar we, bezitten. Maar we willen wel alles overal gebruik van maken. Nou, dat is een beetje de visie. Maar iemand moet dus ook iets bezitten. Ja, ja klopt. Anders nou, kun je het niet delen. Nou ja, iemand heeft vast nog wel ergens een slijptol liggen. Dat je denkt, nou, ik, heb vandaag, ik moet even mijn slot doorslijpen. Die fiets die ik gestolen. Oh, die ik geleend heb van iemand. Die moet ik even doorslijpen. Kan kan ergens een, een slijptol lenen. En dat, uh, je ja. kan over alles lenen. auto kan je lenen. Voor een dag kost je dan misschien 20 euro voor ja. benzine. Man, alles is te leiden. Ik moet heel eerlijk zeggen. Ik kreeg gisteren een van de enquête van de, van de spoorwegen. Ja? En die had het erover dat je een auto zou kunnen lenen, lenen voor 4 euro per dag of zo. 4 euro per of dag? per uur. Of zo, per uur denk ik dan, ja. Ja, dat is een beetje. Dat vond ik eigenlijk wel handig. Als ik dan na het station gewoon een auto kan pakken. En ja. Dan kan ik gewoon even mijn ding doen. Nou, vind ben je dan, dan niet ideal. beter gewoon überhaupt? met de auto. Maar... Ja, nee, maar het is gewoon best al, uh, ja, dat is goed wel goed om ja. een parkeerproblematiek aan te pakken op deze manier. Ja, toch? Nou, ja, ja en en dat is waar. Oh, Jij hebt het over een enquête. Ja. Uh, ja. Utopia heeft ook je hulp nodig. Hoezo? Hoe? Nou, uh, de kijkcijfers gaan niet heel goed. Het is nee. net verkocht in het buitenland. Ja, maar ze, ja, ze begonnen he? op 1,5 miljoen. Ja? En ze zitten nu op de 796.000 kijkers. Hey, en dat is het eerste programma van John de Mol... sinds lange tijd die onder de 1 miljoen kijkers scoort. Oké. Okay. Dus uh, ja, maar maar dan gaan ze wel weer iets spannends doen... waardoor iedereen er weer naar nou, gaat kijken. Dat is dus ook... Ze hebben een enquête uitgebracht. En ja? ze vragen iedereen uh, die dat uh, wil om het uh, uit te of, uh, in te vullen. Ja? En dan gaan ze vragen wat, wat je nou veranderd wil zien. In het programma. Wat jou nou leuk lijkt om... Al oh, gaat zien. Dus ik denk dat, hem, oh, dat het echt het. gewoon zo, zo niet wordt. Dat vind ik echt een noodsprong hoor. Dat maar, ik, nou wat wil je zien? Dan gaan we dat, gaan we dat geven. Ja, maar ik denk dat je iets moet doen met draaiende stoelen. Dat werkt al Ja, dat is altijd wel. Draaiende stoelen tijdens. Rooien draaiende stoelen. Ja. ja, ja ze hadden nou, uh, voor, uh, ik heb gisteren al een heel klein stukje gezien. dat er zo'n. Uh, iemand uit het leger daarin kwam. En uh, nadat er werd. Oh, gaat er, er was toch uh, gaten geschoten worden? Ja. Er werd ja. toch wel een beetje. De, wordt mannen, het eindelijk, uh, de andere word, mannen hadden toch wel zo van wie is dat? En, uh, wordt uiteindelijk word interessant. En hij beweert dat hij 400 keer kon ook had oh, ik dat wel. En uh, ja, kregen, je kreeg inderdaad echt een eke beetje een cockfight. Is, ja, echt, uh, te is het nou niet mooi dat de regering als een programma gaat sponsoren met hoe de toekomst van Nederland eruit moet gaan zien? Dat ze dat ook echt letterlijk gaan spelen gewoon, weet je wel. samen alles delen, met weinig geld rondkomen. Geer en Goor hebben dat natuurlijk al een beetje gedaan. Die hebben natuurlijk ook al heel veel vrijwilligers gegenereerd. Ja. Dus ik bedoel, meer van dat soort voorbeeldprogramma's dat ja, Mogen ze toch Geer en Goor weg Geen, Nou ja, het zijn niet mijn types, maar ze hebben toch wel iets op gang gebracht. Ja, dat is toch wel. Ja, dat is waar. Vooral voor ouderen. Ik bedoel, voor ouderen. Iedereen wil wel vrijwilligerswerk doen met van die hele leuke, schattige mogolen. Wil ik wel samenwerken met van die. Ja, doet die ook een beetje. Nou, ik weet niet. nou, ik vind het erg goed wat ze gedaan hebben. Kom op man, we moeten met z'n allen de schouders eronder. Jezus, wat er een preek hier. Muziek! Haha! Ik vind het wel een beetje een peelgood programma. Zal ik even wat geluid laten hoor? Dat zit idee we hebben wat geweld erin thuis. Each other once across a crowded bar. He was with Martha, she was with Tom. Neither of them really knew what was going on. A strange feeling of never, heartbeats becoming synchronized, staying that way forever. But most of the time it's just near misses, air kisses, once in a bookstore, once at a party came in as he was leaving, years ago at the movies, she sat behind him, 6.30 showing, but while you were sleeping, he never once looked around, it's so easy from above, you can be work that way. Sure, we all have soulmates, but we walk past them every day. Oh, no. And it's not like they were ever actually unhappy in the lives they lived. He married Martha, she married Tom. Just this fate. That could never be scratched. It's so easy from above. You can't really see it all. People who belong together, lost and sad and small, but there's nothing to be done for them. It doesn't work that way. Sure. We See, maybe that's how books get written. Maybe that's why songs get sung. Maybe we are the unlucky ones. It's so easy. Zoet. Leuk dit hoor. From Above, Ben Fools en Nicky Hornby. En uh, ja, grappig. Zo'n zaterdagmorgen dat je net met je wakker wordt. Je denkt wel, oh, straks nog even boodschappen doen. Het is uh, redelijk weer van mij. Het is nu droog, dus uh, ja, dat, het is, als, je zou zeg maar naar buiten kunnen gaan. Het is uh, Leeft op Radio en uh, het is toch jammer. Uh, de Arthur, uh, Arthur Jopin is, uh, die zou natuurlijk meegaan met Rutte om uh, de homoseksuele in. Uh, Rusland te steunen. Om daar eens een beetje een discussie op gang te brengen. Dus dat gaat gebeuren. Ja, even mooi niet. Natuurlijk hier gaat het niet gebeuren. Hou eens even op. Zeg, Rutte gaat daar gewoon naartoe. En uh, uh, Rutte gaat er naartoe. Uh, onze koning en koningin gaan er natuurlijk. En ook, ook de minister van Sport gaat er naartoe. En ja, dan zijn de plekken bezet. En dan komt zo'n acteur of de zo'n auteur. Komt daar natuurlijk ook helemaal niet tussen. Daar gaan ze nog even een plaatsje voor uh, reserveren. Dan gaat hij zeker ook nog even over homorechten praten. Nou, dat kan ik echt wel vergeten. Dus dat uh, helaas. Ja, eigen. Ja, Eigenlijk vind ik dat het nu wel eens een keer gewoon over de sport mag gaan... en dat we al die ja. politieke lading er even af ja, moeten Precies. Het gaat om die sport en die sportersman. Dat is zo'n mooi gevoel. Vorige week was het ook, of deze week was het begin van deze week... dat die ene die, de, die, die skater, die, die, die, die schaatser, die, die zijn middelvinger opstak. Oh. Ja, wat is daarmee? Dat hij echt toch baalde dat hij niet gewonnen had. Ja, ik heb er heel hard voor getraind. Dan lukt het niet. Dan mag ik best mijn emotie wel even laten zien. En toen wilde hij schoppen naast zijn tegenstander... en deed ook zijn middelvinger omhoog. Ik denk ja, dat is een mooi sport. Heel mooi. Maar, weet je, cockfight. Weet je, ik vind ja. het zo... Kijk, als die sporters zelf een, een, een statement willen maken... dan mogen ze dat doen. Maar dat doen ze niet. Maar als ze het niet willen doen... Ja? Dan, ja. Moeten ze ook, dan moeten ze ook niet gaan... dat iedereen... Eh, ja, wij als Nederland... wij moeten helemaal er niet heen gaan... En, nou, dat vind ik ook onzin, maar ze moeten wel tegen verlies kunnen. Als je sport, kan je, kan je tweede worden, ja, ja, die middelvinger is sowieso helemaal fout. Ja. En dan te zeuren van te zeggen van, ja, ik heb er zo hard voor gewerkt, ja lekker boeien. Ik kan mij daar waarschijnlijk dus niet hard voor gewerkt, Het is toch eigen belang. Ik, ik heb er ook maar, hard voor gewerkt, ik heb, ben, ben het ook niet geworden. Nee, ik bedoel, ik heb ook al eens met de cliënt dat ik denk, hé, hey, ik had toch een klap te pakken, ik had niet goed gedaan. Dan ga ik toch ook geen middelvinger op zeggen, moet dat ik Klaar maar niet slaan door jou. je Nee, ik bedoel, gewoon hou je in, opzouten, zeg ik altijd. Ja, later. Maar goed. Uh, dus ja, ik vind dat hele Rusland gebeurt. is natuurlijk wel bizar. Als je weet hoeveel mensen hun huis uit moesten. Bij treinstations waar dus de, de, de, de, de, al de sporters langs gaan. zijn complete schuttingen gebouwd. Helemaal opgekleurd. Helemaal uh, daken zijn vervangen. Moesten mensen zelf verplicht betalen en vervangen van hun huis. Oh. Om het er allemaal mooi uit te laten zien. Omdat er zogenaamd gesport wordt. En... Ik bedoel, groepsporten vind ik leuk. Groepsport is voor de groep heel goed. Maar andere individuele sporten... in 2020, is allemaal klaar. Nee, groepsport is juist goed. Dat is juist voor nee, het, het bij elkaar allemaal, komen. Maar het samenwerken, individuele sport het samenwerken. Is, is, is, is, is, is eigenlijk... creëert alleen maar tunnelvisie. Een tunnelvisie is bijna een soort autisme. En autisme... Er is wel een markt voor momenteel, maar... Ja. Nee. Heb je over groepsport gesproken? Want ja. vorige week had ik het wel over. Maar ik zie het nu weer. Dan, dan dat je als team... Uh, dieven gaat, uh, gaat achtervolgen die in jouw kleedkamer zit. En dan ben je ook een eenheid. Je? En als je er eentje bent. Ja? Ja, ik had vorige week al gezegd. Maar er waren een paar jongens die uh, zaten in te breken in een, uh, in een kleedkamer. En die waren daar de kleren. Dus aan het uh, kijken of er geld in zat en al die dingen. En toen hadden ze ze gevonden. En ze hebben een sprint getrokken. En ze hebben ze met z'n allen. Ja, dit is fantastisch. Dat is Hebben ze... Hebben ze getackeld en onderuit gehaald. Zo nee, die bedoel ik niet. Ik bedoel daar moeten ook uh, klappen gemaakt worden. Ja. Dus lange klappen en korte klappen. Ja, nou, die hebben ze gehad, denk ik. Ja, die hebben ze ze zeker, dan heb je toch wel lef om bij voetballers in de kleedkamer iets te gaan stelen. Ik bedoel, als ja, je er niks het hebben, agressief he? is... Of dan bij Badrari is het voetbal. in te breken. En ja, dat is ook zo mooi. Hè? Ja, dan ben je ook wel heel, ja, erg, heel erg stoer. Maar goed, ja, ik, heb, ik, ik, ik, ik krijg nu echt... bij Al dat sport krijg je toch mijn vraagtekens. Als er zoveel voor moet wijken om een beetje een prestatie neer te zetten. Lekker boeien. Nou, Dan dus doen we dat het, even uh, niet. gaan we het handigst doen. Ja, nou, gaan we het doen. Hey, het is uh, bijna alweer half. En voor half doen we altijd even de Marcuskeuze. Ja. Uh, na half, na de Sanfordse bricht... doen we altijd even de Jolandekeuze. Dus nu eerst maar even de Marcuskeuze. Het is een remix van uh, Boys of Summer. Van uh, ja, de Eagles uh, drummer Don Henley. Oké. Okay. Ik hoor nog niks bekend, maar het gaat gekomen. I don't look back, never look back. I rode the girl so Cadillac. Put a voice inside my head. I don't look back, never look back. I rode the girl so Cadillac. Voice inside my head, said, Don't look back, you never look back road death, so On the day so I saw a dead on a Cadillac Nobody on the road, nobody on the beach I feel it in the air, the sun is out of reach Empty lake, empty street, the sun goes down alone I'm driving by your house, though I know you are not home but I can see you, brown skin shining in the sun your hair combed back and your sunglasses on baby i can tell you my love for you will still be strong after the boys. of Beastie uh, K, Beastie K, Beastie en K, en uh... een uh, feel good producer. Ja, een feel, feel good producer, hoe zou ze dat noemen? Ja, uh, hij maakt deep house. Ja? En, uh, als je deep house maakt, word je een feel good producer genoemd. <laughs> okay. Ja, ik heb het ook niet verzonnen. Een uh, feel good. Uh, deep um... house, ik raad iedereen wel aan om een keer een, een, een mix te downloaden. Ja? Uh, Chesto maakt hele mooie, onder andere Chesto maakt hele mooie mixes, en het is gewoon lekker om s'avonds uh, wijntje. Uh, Kaasplankje, Lekker relaxed. Uh... En even te kezen. Precies. Ja, even lekker te kezen. Even op, met de plank te uh... kezen. De kezenplank case. pakken we er even. Ah, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dus er een kees uh... van. hè? Ja. Een uh, case. Het is uh, alweer half geweest en om half altijd uh, mm -hmm. even. Eh, Zandwoord is de berichten. Ja, ik denk de intro komt, maar... Uh... Zandwoord nieuws. Precies. Vandaag uh, om drie uur is er op museumpodium... Uh, harpiste Carla Bos. Zij is harpiste van het Remmick Ensemble... voor Hedendaagse Muziek in Porto. En... Uh, om, uh, de entree voor de jeugd is gratis, volwassenen betalen 2,25. Heb je een museumkaart? dan Ga je zelfs gratis? En het schijnt uh, dat je vaak nog wel een wijntje krijgt ook in de pauze. Gratis hè? Ik nee, denk, Hoe kom je nou op het bericht, maar dat viel je natuurlijk op. Hey, ja, heerlijk, heerlijk, heel maar een wijntje. Op zijn hele grote pagina een Ik had ergens wijntje gezien. Hmm. Nou, nog andere berichten kan ik vertellen. Dat, uh, ja, zijn we natuurlijk, uh, Heel vaak hebben ze het al gehad over die jachthaven in Zandvoort. Ze dus zitten toch te denken om daar toch iets mee te gaan doen. En, uh, ja, want die windmolens, die gaan er komen natuurlijk. Je kan nog steeds wel even tekenen, mij, op de petitie tegen de windmolens. Want ja, ze komen minder dan 6 kilometer uit de kust. En dat schijnt heel veel banen te schelen. Dus, uh, teken hem nog even. En dan kunnen Schulz en, uh, uh, Kamp, van Kamp, geloof ik, kunnen er nog, uh, iets, uh, iets, iets mee doen of zoiets. Uh, dat kan gaan mee aanmaken, zoals ik wel veel denk. Dus verder zou er niet, uh, iets mee gebeuren. Verder, uh, heb je nog een idee over toerisme? Want toerisme gaat natuurlijk vooral anders weg de windmolens. Moet je je even melden op, uh, Dinsdag 28 januari. Volgende week. Dan is bij de raadzaal uh, is een brainstorm -sessie, brain sessie over het toerisme. Uh, wil je zelf iets op poten zetten? Of heb je ideeën? Of wil je gewoon meedoen en meedenken? Uh, dan kan je daar je aanmelden. Er is natuurlijk uh, wel, wat snappen En ja, het wordt dan een gezellig avond. En wie weet zijn er wel heel concrete dingen die meteen op touw kunnen worden gezet. Dat zou toch fantastisch zijn? Ja. Zeker weten. Andere berichten? Ja, vanavond is er uh, weer museumpodium. Uh, tussen 15 uur en 16 uur. Aanvang om 14 uur 45. De kaarten kosten 2,25 euro en maximaal 50 personen. Vol is vol. Hey, vol, vol, is vol. Is vol. Ja. Zeg. Er is ook morgens de 10.000 stappenwandeling met de natuurgids. Op, we starten bij pannekoekenhuis de Duinrand op Sanvoortslaan 130 A. Om 10 uur beginnen. Dat is wel vroeg, vind ik. <laughs> Kom op, zeg 10 uur. Het is heel vroeg. Dat vind ik vroeg, ja. Op zondag? Ja, dat is mijn enige uitslaapochtend. Want oh. en dan heeft ze net zaterdagavond flink aan de wijn gezeten en zo. Ja. Nou, nou, nou zetten we het toch wel neer als en echt... ik heb een loger, dan doe je ook relax natuurlijk op zondagavond, oh, ja oh, Ja, sorry. Yeah. Ja, het is wel... nou, goed, ik ben net met beetje aan de jongere kinderen. Dus ik ga weer een beetje uitslapen. Dat is wel positief. Lekker, hè? Ja. Oh. Bruno Balken is door een van de klanten, uh, van de klanten aangemeld door voor de verkiezingen... Welke winkel is het gezelligste van Nederland? Vraagteken. Uh, je kan stemmen op www.gezelligstewinkel. L, breng je stem dan uit op Balkenende. Uh, ze staan al in de top 3, geloof ik, van Zandvoort. En uh, ze kunnen meedoen straks aan de provinciale verkiezingen. Dus, He, heeft Jan-Peter Jan een winkel begonnen? Nee, dat is wel familie denken, maar Jan-Peter is het niet. Nee, het is oh. gewoon Bruno Balkenende. Uh, die, gaat erop, uh, die gaat ervoor strijden... de gezelligste winkel van Noord-Holland te worden. Niet van Nederland, maar van Noord-Holland. Moet ik er even toevoegen. Uh, nog meer? Ja, de gemeente Zandvoort is op zoek naar stembureauleden... voor de stembureaus op 19 maart. Je krijgt zelfs 140 euro... en je moet wel beschikbaar zijn... van 7 uur s ochtends tot 23 uur s avonds. Nou, dan ben je wel even zoet, hoor. <laughs> dan ben je wel even bezig. Ja, oh... Oké, okay, tot zover de berichten. Ja. En het is nu tijd voor de Jolandekeuze. Een Franse plaat, hè? We gaan even de grens over en niet te ver. Oh. Met een hele hippetzit erin. Twee jaar geleden zou het echt een oude bolle zijn, maar nu is het hip. Het komt voorbij. Mixen we er nog even in. Echt, ik ken wat muziek hoor. Ik heb wat voorbij horen gaan in mijn leven. Oh, oh man. Maar dit ken ik iets. Wat is dit? <laughs> ja, het is een prachtig cd. Die heb ik ooit in, uh, in Albert Heijn bij de kaas. Kon je hem kopen voor het liedje? Toen dacht muziek. je van nou? bij de kaas? Hits, ja, bij de kaasafdeling lagen ze. Het, het was kaasmuziek. En, ja, kaas. Patricia Kaas staat er ook op. Okay. Ik, ik hou van Franse muziek. En ik vind gewoon dat het veel te weinig gedraaid wordt in ja. Nederland. Nee, ik ben ook van kaasmuziek. Nou, en ik, denk, ik, ik, zei, ik moet zeggen, ik ben natuurlijk op vakantie geweest naar Frankrijk. Ja? Ik ben Franstalige muziek helemaal zat. Echt. Echt waar? Elk nummer wordt daar in het Frans betaald. Dan heb je zo'n nummer en denk je, oh lekker nummer. Oh. <laughs> het is dit onge ondertitels. Ze hebben het gesynchroniseerd. ze hebben het Ze hebben het gewoon opnieuw uitgebracht, maar dan... In Frans? Wie is nu ook weer de nieuwe... Ja, maar anders verstaan ze het niet. Wie is nou ook de nieuwe Jacques Brel? Weet die... Jacques Brel? Ik heb geen idee. Die ene zanger. Ja, die Formidable. Formidable. Formidable. Oh ja. Ik ben helemaal gek van die plaat gewoon. Formidable. Ja, zing eens wat anders. Formidable. Ja, het is fantastisch. Maar ik kan... Ook al zijn er wel Franstalige artiesten die wel... goed het is wel. en zo. is als ze het in het Engels doen. Ja, als de voeren ben ik ook een heel grote fan van. Ja, oude fan. Ja, precies. Uh, had je het net over auto's? Nou, ik maak de, de link gewoon even naar de auto's. Het is natuurlijk ook vrij heftig voor de mensen in de, in de, in de grensstreek... Uh, dat de benzineprijzen omhoog gaan en de klanten naar beneden. Want die gaan allemaal even over de grens om daar te tanken. Wekers was vanochtend op Radio 1 te horen. Hij zegt, ja, ja, het is natuurlijk wel vervelend. Ik voel ook met die mensen mee. Uh, komt er nog compensatie? Nou, compensatie? Nee, nee, nee. We moeten eerst even kijken of er niet heel veel mensen in Nederland... ook over de grens gaan... Um, tanken, want dan lopen we natuurlijk heel veel... Uh, accenten zo kwijt. Dus we moeten daar even naar kijken. Uh, maar die grenzen, die stations... dan in de grens, wat daarmee gedaan? Nou, we houden het... even in de gaten. En voordat... we met zomerreces gaan, gaan we het nog even bekijken. Uh, uh, tellen we even over het reces? Ja, nou, misschien ook. Maar in ieder geval tot de zomer gaan ze het aankijken... Wie, hoe dat hoe nou gaat verlopen. En of er heel veel mensen in het buitenland gaan tanken. Want dan loopt de status uh geld mis... Maar die tankstationshouders, daar hoor ik niet over dat zij geholpen worden. Ik denk gewoon dat die voor de zomer allemaal failliet gaan en dan is het klaar. Maar het is, het is ook echt bizar als je richting België rijdt. Dan rij je België en dan scheelt het gewoon... Nou, Hoeveel? 5, 6 cent? Ik betaalde in Luxemburg. Nou, ja? heb je natuurlijk Luxemburg staat erom bekend. Maar He? ik betaalde 1,28 voor een litertje bezien. Oh. Hier is het gewoon 1,60, 1,70. En, en als je daar diesel tankt, dan gaat je teller van je liters gaat harder dan je... Dat, dat is oh, zo'n lekker ballig. gevoel. Is dat. Ja, dat is echt nou, belachelijk gewoon. Kijk, de staat loopt geld mis, omdat wij over de grens gaan tanken. En uh, die mensen gaan allemaal vier die daar werken. In het grensgebied met een benzinestation. Maar weken ja. ze even zo, nee, we gaan niet... Uh, uh, over ze conclusies trekken in de eerste week van januari. Nee, ik doen dat er even over ons heen, even naar de zomer, en dan zullen we het kijken. Dus al oh, die mensen gaan wiet. Ja, zeg maar ze moeten wat anders doen, want over de grens wordt getankt. Ja? In Duitsland, maar ook in België? Ja. ja. Ja, want het schijnt dus wel, in Tilburg, wat dus natuurlijk daar dichtbij ligt, ja? wordt wel per jaar tussen de 728 en 884 miljoen euro verdiend. Oh, oké. Okay. Met illegale henneptee. Oh, zijn... oh, maar goed, ik wil toch even terugkomen op die Wekers toch? Want die ja. Wekers is wel in opspraak geraakt... want hij heeft natuurlijk ook met ja, die toeslagen die, uh, die de Bulgaren allemaal aangevraagd. Aan en, en nu hadden ze van de Belastingdienst... Zoals, nou, weet je wat, We gaan nu 125.000 huishoudens uh, die uh, zogenaamd wel toeslag krijgen... die ze mogen hebben, gaan we een brief sturen... en als ze niet binnen een week reageren erop, dan krijgen ze geen toeslag meer. Maar de Belastingdienst heeft zelf al gezegd van... Uh, ja, maar we kunnen niet zo, zo snel terugreageren, dus dat loopt allemaal een beetje vast... Wekers wist dat niet. En zegt zegt, oh, nou dan moet ik nog even kijken hoe dat allemaal zit. Dus ik betwijfel of Wekers het allemaal gaat overleven. Als hij al die kritiek op hem hoort, dan denk je zelf... Nee, nee, nee, nee, nee, dit kan toch niet. Hij moet toch, hij moet toch met sterkere teksten komen? Dan van, nou, dat wist ik allemaal niet. Nee, dat heb ik vaker gehoord. Dat heb ik niet gewist. Uh, uh, geweten. Uh, ik zie net toevallig dat jij iets over... Ja, Stromae heet hij. ja. Maar eigenlijk, sir, hij heet eigenlijk Paul van Haver. Ja. Hij is een Belgische zingersongwriter. Dat klopt. Ja, dat wist ik. Maar ja, je had wel het nummer dat Allo Rondance, En Dat vond ik wel een heel lekker nummer. Allo dans. Ja. dus uh, nou ja, en hij, hij is dus van 1985. Dus hij was uh, 28 jaar. Ja. Nou, hij heeft het toch wel goed geregeld. Hij heeft het hij heeft goed een geregeld. is vader. Het, het, he? het is en echt bizar. Ik, ik heb wel eens wat over hem gezien. En dan zie je hem, zeg maar, achter de schermen. Ja? En dan het, doet hij heel normaal. En dan draait hij richting het podium op. Dan gaat hij echt in een soort van trance. Alsof ja. hij echt acuut drugs, ja, zeg maar, dat zo Dat is de magie van. Dat is de magie. En, en dan staat hij op het podium en dan is het een bizar maffentje. Ja. ja. Je had toen ook het plaatje toch met al die mensen die uh, dan stil stonden en zo. Ja, en, uh, ja klopt. Dat, dat had hij toch ook, maar het was niet dit nummer. Nee, dat is er klopt. Het was een ander nummer. Nee, het, volgens mij heeft hij drie hits gehad, kan ik me ja. zo herinneren. Eh, drie grote hits. Ja, uh, Nou, leuk om te weten. Ja. Het is leuk dat hij uit, uh, uit België vandaan komt. En uit België komen allemaal goede dingen, dat zeg ik altijd. Hè. Ja. I'm long gone And the more I make revolution, the more I won't love. But not with you, baby. Het zou wel zo maar een... Een bijklusje kunnen zijn van Mick Jagger. De stem heeft zo weg van Mick Jagger, dit. Admiral Freebie en Always on the run. Randy Grab nee, dat is weer een andere plaat. Die uh, heeft er niks mee te maken. Maar dit is dus: Admiral Freebie en Always on the run. In de zaterdagmorgen. De lijn is hij oké bevonden met Hotel Hogeland. Straks na 10 uur. Ga even daar naartoe en uh, laat je informeren. Uh, ja, nog even. Uh... Oh ja, wat nog even. Zacht... Ja, precies. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Rusibor. Nou, hij heeft echt politieberichten. Maar de Nederlandse jihadisten moeten bij terugkeer worden opgepakt. zegt meneer, opstel dat, dat gaat allemaal gebeuren. Ik, ga, ik heb er even over lucht. Ik, heb, ik ga, ga ze allemaal oppakken. Gaan ga ze snoeien, aanpakken. En uh, dat komt ook omdat vaak... Zijn het mensen die al op... Nou, Borgesom, maar zij, die lopen op met reclassering. En dan nog kunnen ze uiteindelijk afreizen naar Syrië om daar te gaan vechten. Het is echt te gek voor woorden. Verschillende mensen zijn er al uh, naartoe gegaan naar Syrië om daar te vechten. En uh, ja, hoe dat dan kan, weet ik niet. Maar daar wil opstelten nu iets voor gaan doen. Ik zou bijna zeggen: van als ze daar blijven, vind ik het niet erg. Maar ze komen ook weer terug. Dat is altijd zo naar. Vaak van die mensen die me allemaal trauma's hebben opgelopen. Moeten wij weer gaan begeleiden. Ja, dat kost allemaal weer geld. Sorry, denk ik keer weer over het geld. Ja, ja je hebt het weer over geld. Weer over geld. Ja, in Engeland is een. Um... Acht jaar een, een, een, een, een een-eiige tweeling uh, geboren. Wacht nog even. Eén keer? Een, e een een-eiige tweeling? Ja. Nee, Nee, nee. Nee, nee. nee, nee, ja, nee. Dat nee. staat er wel bij. Acht jaar, er zit acht jaar tussen, hè? Ja, ja er zit okay. acht jaar tussen. Ja, maar het, het, het was een, een jongetje en een meisje. Dus er kunnen nooit een zijn. Ik moet je even onderbreken. Dat kan toch wel? een is altijd hetzelfde. Is het, hetzelfde. het is ja. echt nooit hetzelfde. die dan dus gewoon ja. splits. Dan kan het nooit zomaar een jongetje worden. Nou, er staat in mijn bericht dat toch echt in ei is. Nou, Ja, dat is echt verschillende. Maar goed, ga verder. En nu ben ik aan mijn bericht. Nee, nee. Onderbreef me. Ja, ja. Oké, dan ontslaan we maar. Ik ga nu naar huis. Doei! Doei! Maar Nee, die is geboren en er zit acht jaar verschil tussen de twee. Hoe kan dat? Ja, het is niet helemaal natuurlijk, natuurlijk. Nee? Ehm. MBO, de vrouw kon geen uh, natuurlijke wijze kinderen krijgen. Nee. Dus hebben ze twee, uh, kinderen, uh, twee embryo's uh, ge, ge, ja. geplaatst. Nee, Ik kom, niet, ik kom er ja? niet meer uit. Geplaatst. Zal ik hem afmaken? Nee, nee, nee, ja. nee, nee, nee. Jawel, jawel. nee. Ja, wel. Ja. Hot summer. Oké. Okay. Ja, dus, uh, die mevrouw heeft een IVF-behandeling gekregen... Ja? omdat ze dus, uh, op de natuurlijke manier niet zwanger werd. Nee. Er waren 24 embryo's verkregen... waarvan er twee werden teruggeplaatst... Ja? Nou, en het resultaat was, na 33 weken al werd Jasmine geboren. En in 2012 besloten ze het te herhalen. En toen werden de overige embryo's uh, weer uit de Fries gehaald. En nu hebben ze, dus, heeft Jasmine een tweelingbroer, Simon. En uh, ze waren wel verrast dat ze wel precies hetzelfde gewicht hadden bij hun geboorte. Ja, tuurlijk. Ze hadden ook allebei een bosvat haar. Het leek als twee druppels water op elkaar. Maar ik zeg dus nogmaals, het kan niet één ei zijn. Nee, nee, zijn het is altijd je... identiek. En het is dus gewoon echt een uh, ei dat uh, een splits je heeft. Je hebt je punt gemaakt. Een... Uh, ja, oké. Okay, okay, Zip eigenlijk. Vraag vrouwen niet aan beginnen? Nee. Nee, precies. Nou, daarom begin ik ook niet aan. Maar ik, ik weet niet, ja, het is wel een vaag bericht. Na, na acht jaar en dan heb je uiteindelijk heb je, je tweelingbroer erbij. Ja. ja en dan ja. krijg je nog zo'n erfkwestie dat je dan zegt: van nee, maar ik wil gewoon ook uh, de, de titel erven. Als je bijvoorbeeld uh, graaf uh, wil worden of zo. Ja. Nou, okay. Eigenlijk ben ik wel even oud, weet je. Nou goed. Ja. Volgens mij is dat helemaal zo echt een tweeling geboren moet worden, maar het zal allemaal wel. Uh, Eén van de laatste plaatjes voor. <tied> no, you want to stay in bed? Precies, je misschien in bed wil blijven. Maar kom eruit, het is al licht buiten. Ik heel leuk, de zaterdagmorgen en you saved my life once. Wakey, wakey, it is all light outside. Ja, grappig. Het loopt tegen tien uur, straks de tien uur is ook. Goedemorgen, zantwoord. maak maar even reclame ervoor. Ja, precies. Moet ook wel wat geld opleveren. En uh, we hebben nog een aantal berichten die we met je willen uh, delen natuurlijk. Uh, ja, gisteren heb ik even zitten kijken. Ik ben bang dat er dan weer vragen over komen. 24 uur met, vorige week was het... Uh, Daniel Arens en... Het is die Cabaretier toch? Cabaretier, echt, die altijd zo lijzig praten vroeger. Maar nu praat hij al wel een stuk vlot. Dat vind ik jammer, want ik vond het lijzig echt. Ik denk, wat is dit nou raar? Dat vond ik juist, ja, echt iets, zijn kenmerk een beetje. Dat, samen met Theo Maasen uh, uh, die dat presenteert, doet hij heel leuk. En gisteren was dus een vaderlandse uh, denker. Het uh, was echt een stukje filosofie, gewoon een bijna een uur lang filosofie. En uh, uiteindelijk uh, besloten ze om wat drugs te gaan gebruiken... Drugs gaan gebruiken om nog verder die grenzen open te gooien om dat te gaan nou Alleen maar in Nederland. Hè? Dan denk ik van, wat is dit? Dacht ik dacht van, oké, okay, ze gebruikten een of andere goedje, ze niet wat voor oh, goedje. Paddozen, ik had een voorstukje Op gezien. Voor mij was het iets van paddo's. Ja. En. Het is toch van... illegaal? Nee hoor. Ik weet het niet, want ik van... Of waren het ik had Het waren truffels. Ze aten het en het smaakte naar grond. En daarna kregen ze wel een beetje dat het licht anders werd. En uh, ze kregen een beetje een vertekend beeld van elkaar. Eh uh, uh, voor hetzelfde geld worden ze helemaal gek op elkaar. Dan krijg je toch een raar tv. Dan krijg je een hele raar ja, precies. <laughs> is nou, is het is oormooi. Het is altijd wel, uiteindelijk wel een beetje knuffeltelevisie hoor. Uiteindelijk. Ja, ze vinden elkaar wel heel aardig aan het einde. Oh. Maar uiteindelijk zag je ook een voorstukje nog van Kablenko uh, Die vorige week, of volgende week erin komt. Oh, ja. En er zijn ze een waterpijp aan het roken. Dus ik weet niet waar we naartoe gaan. Maar ik heb het idee dat hier dan wel vragen een afgekomen. soort uh, spuiten en slikken. Het. het lijkt er wel een beetje op. Maar goed, er komen wel een leuk stukje filosofie, uh, stukje filosofie op tevoorschijn. Dus, uh, dat was namelijk met René Guda, een vaderlandse denker. Dus nog meer wat we moeten ja, delen. Ja, je hebt hem vast nog wel liggen vanuit je kerstpakket. Uh, meestal zit hij er wel in. De paté. De paté, natuurlijk. En uh, waarschijnlijk hm. zitten er du stukjes duif in. Hm? Van uh, ja, duivenpaté, dat wordt vrij vaak uh, gedaan. Ja? Maar waarschijnlijk van uh, uh, Amsterdamse duiven. Oh ja, en nou heeft de gemeente Amsterdam vragen gesteld. Want ja, mag het wel. We hebben eigenlijk geen toestemming gegeven. Maar ja, de, de, uh, de, de duivenvangers hebben wel papier dat ze daar mogen vangen. Maar dan van, uh, ik geloof de provincie of zo. Heel raar verhaal. Maar in ieder geval, de, de, de duivenvangers die... Uh, Hey? Die, die zeggen dat ze het gewoon mogen. De poly, poly, ja, maar waarom? Het is kapitaalvernietiging als je niet uh, die duiven gewoon Zij, precies Het scheelt weer in de afvalberg. En, vol, en volgens een van die, uh, van die mensen... is het ook heerlijk om uh, de, de borst van de, van de duif... als uh, Soort, uh, Als filetje, uh, een duiffiletje. Een duiffiletje. Een duiffiletje. Dat is lekker schijn, hoor. Ik heb, laatst, te zijn. ik heb vorige week eend gegeten ook. Chinese oh, eend oh, nou. Dat kan ook zomaar... Ja, oh, zo lekker. Oh. Met mandarijnen zo Helemaal lekker. Gans schijnt trouwens. Of, ja, nee, die, die ganzen gans is moeten zo Die worden van gasten. Nou, die kan je volgens mij ook... Prima. Ja, dat, die, die, die, ik vind het zo maf. We hebben met z'n allen last van die duif. Ook van de meeuwen hebben we last. Maar er zijn het ja, maar die meeuwen, meeuwen. zijn weer beschermd. Ja, maar daar zijn ze ook aan het werk Om dat toch een beetje tegen te gaan. Dat ze zich niet voor kunnen planten. Door stenen in het nest te gooien. Goed hard die stenen erin te gooien. En dan, uh, dan gaan ze toch op die stenen zitten. En uiteindelijk dan komt er niks uit. Nou, nou ja, oké, okay, dan maar niet. Het is trouwens ook wel mooi. Want dat las ik van de, uh, van de week in de krant. Ja. Dat als je een uh, voeren is tegenwoordig verboden. Ja? Omdat, uh, de, omdat de overlast Maar als jij. Uh, er was iemand die had, was de eendjes aan het voeren. Ja, dat mag ook niet. En toen kwamen, kwamen er meeuwen bij. En toen heeft ze een bekeuring gekregen. Ah, yes. ah, ik word Zoals altijd met wel... Gewoon eendjes aan het voeren. Was. Ja, ik het dat leuk hoor. Beetje... Zo'n zo diener die altijd lekker zo actief bezig is. Zo'n parkeerwachter. Ja. Zo'n zo stadstoezicht. <laughs> en nou ga ik optreden. Is Nee, over die uh, duivenvang. Ik hoorde op Radio 1 erover dat... Er uh, zijn bepaalde bedrijven die kunnen dus... Een werpnet kunnen ze gebruiken. Ja. En daar hebben ze gewoon... Uh, vrij recht voor...